Dus om. Ja, we kunnen ook eerst het antwoord van het college afwachten en daarna nog eventueel aanvullende vragen. Wat heeft u voorkeur? Het reglement laat dat namelijk open. Ik kijk even rond. Heeft het u voorkeur om. Voorzitter, even ter verduidelijking. Uh, op het moment dat de portefeuillehouder als, zeg maar, als eerste gaat beantwoorden, betekent het dan dat we dus de aanvullende vragen dat de portefeuillehouder ook een tweede termijn krijgt voor het beantwoorden dat, van aanvullende vraag. Dat, dat kan indien de raad daarin toestemt. Dan wil ik voorstellen aan de raad om het in die volgorde te doen. Eerst de beantwoording door de portefeuillehouder en vervolgens een tweede termijn voor de raad. Beantwoording wederom door de portefeuillehouder en tenslotte de interpellant. Ja. Dat is ook de reden dat ik het nu voorleg. Ik kijk even rond. Zijn er mensen die daar een andere mening over hebben? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de VVD. De indiener van interpolatie. Dank u, voorzitter. Wie heeft als eerste het woord? Dank u, voorzitter. Het college. Het college overweegt een groep van 40 tot 80 statushouders... tijdelijk te huisvesten. op de locatie van het spalier aan de kost verloren staat. Op dit moment wordt onderzocht of de locatie bouw- en installatie technisch en financieel daadwerkelijk geschikt is. College en raad kunnen vervolgens een definitief besluit nemen. Een dergelijk besluit moet volgens de, VVD, uh, volgens de VVD zorgvuldig en op basis van de juiste feiten worden genomen. Na een besloten overleg tussen de raad en college, het bestuderen van diverse documenten en een overleg dat de VVD met omwonenden heeft gehad... moet de VVD helaas constateren dat er nog veel onduidelijkheden zijn en dat er diverse verhalen in omloop zijn. Gezien de onrust die een en ander onder omwonenden veroorzaakt en de relatief korte termijn die resteert tussen het raadbesluit en de huisvesting van de statushouders verzoekt de VVD-fractie dan ook om bij deze een aantal vragen aan de orde te mogen stellen. In diverse communicatieuitingen is gesteld dat de Raad door haar budgetrecht het laatste woord heeft. Ook in het bmw advies van 4 december wordt het college voorgesteld een voorbereidingskrediet aan de Raad voor te leggen ten bedrage van 40.000 euro. In het besluit dat het college uiteindelijk heeft genomen is geen sprake meer van een kredietaanvraag aan de Raad, maar is het college van plan om achteraf bij de voorjaarsnota toestemming te vragen voor deze uitgaven. Waarom heeft het college in afwijking van het advies voor deze constructie gekozen? Hoe ruimt het college het op voorhand al beschikbaar stellen van dit krediet met het budgetrecht van de raad? Is het college nog steeds van mening dat de raad het laatste woord heeft? Waarover neemt de raad straks concreet een besluit? Op de raadsagenda van 26 januari, van vandaag dus, ontbreekt het definitieve besluit over de tijdelijke huisvesting van statushouders. Hieruit valt te concluderen dat het besluit op 23 februari, de volgende raadsvergadering genomen zal worden. In het document voorgestelde vragen is echter te lezen dat deze huisvesting, huisvesting plaats zal vinden vanaf 1 maart, krap 1 week dus na het nemen van het besluit. Klopt deze constatering? Denkt het college alle voorbereidende handelingen van verbouwing en organisatie tot onderhandeling met de eigenaar in deze ene week te kunnen verrichten? Zo nee, welke handelingen zullen al worden verricht voordat de raad een besluit heeft genomen? In hoeverre kan de raad om 23 februari. Het besluit nemen de statushouders niet op de bewuste locatie te huisvesten. Welke consequenties, onder andere op het gebied van financieel en reeds gedane toezeggingen, zou dit hebben? En er, er lijkt onduidelijkheid te bestaan over de relatie tussen het tijdelijk huisvesten van statushouders... en de reguliere taakstelling die de gemeente heeft om statushouders definitief te huisvesten. Komt de tijdelijke huisvesting van 40 tot 80 statushouders bovenop de reguliere taakstelling? Of is dit een invulling van die taakstelling? In het laatste geval de, laatste vragen. de volgende vragen. Waarom overweegt het college tot 80 statushouders te huisvesten? Naar verwachting het dubbele van de taakstelling. Waarom vindt, het van concentratie... Waarom vindt het college een concentratie van alle statushouders problematiek en overlast op één locatie te verkiezen boven het spreiden hiervan over het hele dorp? Bij de veelgestelde vragen staat, ik citeer, de statushouders die tijdelijk zijn gehuisvest moeten binnen 24 maanden een definitieve woning toegewezen krijgen. Dat geeft mogelijkheden om de vrijkomende ruimte in te vullen met nieuwe statushouders. Zorg dit ervoor dat Zandvoort boven haar taakstelling gaat huisvesten. Komen de er, er tijdelijk gehuisvesten statushouders in aanmerking van prioriteit bij het toewijzen van sociale huurwoningen? Wat gebeurt er met de statushouders die na de periode van twee jaar op de buslocatie nog steeds wonen? Dienen zij binnen Zandvoort gehuisvest worden? Welke consequenties heeft dit voor de taakstelling die Zandvoort heeft om statushouders te huisvesten? En dan de vierde vraag. Neemt het college bij haar definitieve besluit ook het draagvlak onder omwonenden mee? Hoe beoordeelt het, Hoe beoordeelt het college dit draagvlak? Waar is dit op gebaseerd? Denk je dat het ligt ook bijvoorbeeld aan een ondertekende brief um, die door bewoners is opgestuurd. En het BMW-advies staat over de subsidie voor verbouwingskosten dat de subsidie 600, 6.250 euro bedraagt als voorschot om de woonvoorziening tenminste vijf jaar in stand te houden. Houdt dit in het in het Zandvoorts geval, waarbij de voorziening twee jaar in stand zal worden gehouden, geen sprake kan zijn van een dergelijke subsidie. Kan het college een overzicht geven van het verschil tussen alle te maken kosten, verbouwingen, maatschappelijk programma, etc. en de te ontvangen bijdragen. Huisvesting van een gezien de schaal van de woonwijk grote groep statushouders kan zorgen voor waardevermindering van woonhuizen. Dergelijke waardeverminderingen zou eigenaren recht kunnen geven op nadeelcompensatie. Hoe schat het college dit risico in? De potentiële locatie lijkt, onder andere gezien de grootte van de kamers, geschikter voor de huisvesting van alleenstaanden dan van gezinnen. Klopt dit? In hoeverre heeft het college invloed op de mate waarin de huisvesting door gezinnen dan wel alleenstaanden zal worden ingevuld? Is het college van plan de huisvesting van de staat zelf te beheren? Of wordt dit zoals elders door andere partijen gedaan? Hoe verhoudt dit zich tot de taken van een gemeente? Voorgaande vragen maken mogelijk deel uit van het onderzoek dat het college thans uitvoert naar de mogelijkheden van huisvesting. En wanneer op dit moment nog geen antwoord op deze vraag kan worden gegeven, kan het college dan een indicatie geven of de raad op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken. Dank u. Dank u wel, meneer Hendricks. Dan wil ik het woord geven aan de heer Meijer. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zal de vragen gaan beantwoorden. Vraag 1, onderdelen A tot en met D richten zich vooral op het budgetrecht van de Raad. Om hier antwoord op te geven, ga ik even terug in de tijd. En wel 22 september 2015, waarin een motie is vastgelegd en ik citeer letterlijk die motie: roept het College van Burgemeesters en Wethouders op: 1. Proactief met de gemeente Haarlem en de buurgemeenten Heemstede en Bloemendaal samen te werken in het mogelijk maken van opvangen van vluchtelingen in de regio Zuid-Kennemerland. 2. De regio en in het bijzonder de bijzondere gemeente Haarlem. Voor zover redelijk en haalbaar hierin te ondersteunen en te faciliteren. 3. Initiatieven vanuit de samenleving voor zover redelijk en haalbaar te faciliteren en daar nodig en gewenst te ondersteunen. Vier. De gemeenteraad over de voortgang van de inspanningen van het college op de hoogte te houden. Gezien dit duidelijke verzoek en de tijdsdruk op dit dossier is een regio regionaal verband, zoals ik u steeds heb geïnformeerd... goed overleg gevoerd. Toen vervolgens bleek wat dit voor onze gemeente betekende... is opdracht aan de organisatie gegeven om dit dossier verder uit te werken... en daarbij de route te volgen om dit uit de personele middelen te halen. Dan hebben we het over de projectleider. Een mogelijke overschrijding wordt er nu gemeld door middel van actieve informatie... en verantwoording wordt afgelegd middels de voorjaarsnota. En zoals u weet zijn er meerdere manieren om dat te regelen. Dit is een van de manieren. En gezien het tijdsaspect is daar op dit moment de voorkeur aan gegeven. Zoals eerder aangegeven wil het college samen met de raad het definitieve besluit nemen. U krijgt dus ook een concreet besluit, voorgeschoteld. De vragen 2a tot en met d richten zich op het krappe tijdsbestek... waarin een en ander mogelijk gerealiseerd gaat worden... De vraag hierbij is of de Raad in positie blijft en niet voor voldoende feiten wordt geplaatst. Nee. Het antwoord daarop luidt simpel, ja, de Raad blijft in positie. Daar kan geen enkele discussie over zijn. En het klopt dat eerder de streefdatum van 1 maart is genoemd en voortschrijdend inzicht laat zien dat dit wel ambitieus is. Na verwachting zal in de loop van maart of april uh, dat mogelijk worden gerealiseerd. Desalniettemin blijft het college streven naar een realisatie van zo snel mogelijk voor in geval uw raad positief besluit. Daarbij borgt het college dat er tot dat moment geen onomkeerbare verplichtingen of toezeggingen worden gedaan. Maar natuurlijk laten wij wel een aantal voorbereidende handelingen en processen parallel lopen, maar zodanig dat dat niet verstorend werkt op de besluitvorming in uw raad. Het onderzoek wat thans nog loopt en in een afrondende fase is, geeft ook antwoord op een groot aantal specifieke vragen die hier zijn gesteld. 3. Die vragen zal ik apart gaan benoemen, gelet op de gevoeligheid ook in de samenleving. En u zult een contour zien van wat in het college op dit moment in de boezem als gedachte in de besluitvorming waar naartoe wordt gewerkt. Drie a. Komt de tijdelijke huisvesting van 40 tot 80 statushouders bovenop de reguliere taakstelling of is dit de invulling van de taakstelling? Het antwoord op de eerste vraag is nee, die komt er niet bovenop. En op de tweede vraag is het ja. Het is de invulling van onze reguliere taakstelling. B. Waarom overweegt het college tot 80 statushouders te vestigen naar verwachting het dubbele van de taakstelling? Op dit punt iets meer duidelijkheidgevend. Het college denkt erover, kort samengevat, maximaal 40 opvangplekken mogelijk te maken in het spalier in twee gebouwen. Daarmee beoogt het college meerdere doelen te realiseren, waaronder het al genoemde regionale en landelijke aanpak, dus de voortkomende vraag om de AZC's te ontlasten en, en dat is voor het college nog belangrijker, een mogelijkheid te creëren om definitieve huisvesting in Zandvoort voor al van gezinnen, ...te laten ontstaan. Door de begrenzing van maximaal twee jaar... ...en dat is gekoppeld aan de tachtig die zijn genoemd... ...twee keer veertig. Statushouders over die twee jaar... ...realiseren wij de verplichte eigen staakstelling. Niet meer en niet minder. Dit betekent dus dat op die locatie... ...nooit meer dan veertig statushouders... ...verdeeld over twee gebouwen zijn. Dit betekent dan ook dat in de loop van dat tweede jaar... Het afbouwtraject van het aantal begint en eindigt aan het einde van het twee jaar op nul. Waarom vindt het college, dat is vraag C, een concentratie van alle statushouders... gelet op problematiek en overlast op één locatie te verkiezen boven het spreiden van het gehele dorp? In dit ingewikkelde vraagstuk is het constant wegen van belangen tegenover elkaar. En die discussie die zal in de komende vergaderingen van commissie en raad met u gevoerd worden... Want daar vindt uiteindelijk de belangenafweging en de besluitvorming plaats. En het college ziet uit naar die discussie. Want dat is inderdaad een ingewikkelde zaak. D. Bij veel vragen staat... ...de statushouders die tijdelijk zijn gehuisvest... ...moeten binnen 24 maanden een definitieve woning toegewezen krijgen. Dat geeft mogelijkheden om de vrijkomende ruimte in te vullen met nieuwe statushouders. Zorgt dit ervoor dat Zandvoort boven haar taakstellingsstatushouders gaat huisvesten... Antwoord, nee. Ik verwijs u naar het antwoord op de vragen 3a en b. De volgende aanvullende vraag. Komen de tijdelijk gehuisveste statushouders in aanmerking voor prioriteit bij het toewijzen van sociale woningen? Antwoord, alle statushouders binnen onze reguliere taakstelling hebben voorrang op de sociale woningmarkt... en dat is wettelijk vastgelegd en verplicht. En met dit voorstel beoogt het college daar regulerend te werken om onnodige extra druk op die woningmarkt, die sociale huurwoningmarkt, te voorkomen. E. Wat gebeurt er met de statushouders die na een periode van twee jaar op de locatie wonen? Dienen zij binnen Zandvoort gehuisvest te worden? Antwoord, in beginsel wel, maar zoals ik u heb aangegeven... streeft het college ernaar om in samenwerking met woningbouwvereniging... de KEI gezinnen in Zandvoort te plaatsen en alleenstaande, als dat het geval is, mogelijk elders... Welke consequenties heeft dit voor de taakstelling die Zandvoort heeft om statushouders te huisvesten? Geen. Ik verwijs u naar de eerdere vragen. 4. Neemt het college bij haar definitieve besluit ook het draagvlak onder omwonenden mee? En hoe beoordeelt het college dit draagvlak en waar is dit op gebaseerd? Het antwoord is ja... Conform onze toezegging nemen we niet alleen de raad mee in de besluitvorming, maar ook uh, hebben wij de omwonenden meegenomen bij de ontwikkeling van onze business case. Op, 22 december, op 21 december excuses van het voorgaande jaar is er een informatiebijeenkomst gehouden. Naar aanleiding daarvan is er op 13 januari een bezoek ter plekke geweest en is er met een aantal omwonenden gesproken. En is er ook een indruk gekregen van de situatie ter plekke. En de uitkomst van die gesprekken wordt zichtbaar gemaakt in de business case en is onderdeel van de discussie die met uw raad wordt gevoerd. En we hebben de betrokken omwonenden tijdens de gesprekken meegedeeld dat er een tweede bijeenkomst, een informatiebijeenkomst, volgt. De aankondiging is al verstuurd uit mijn hoofd even maandag aanstaande. En natuurlijk heeft het college ook begrip voor wat dat doet met de directe omwonenden en de emoties die daarmee gepaard gaan. En in de definitieve besluitvorming zullen de bestuurlijke dilemma's zichtbaar worden gemaakt en met uw raad worden gedeeld. De vragen 5 tot en met 9 zijn, zoals u zelf stelt in vraag 10 op dit moment nog niet eenduidig te beantwoorden. Alles is erop gericht om vrijdag aanstaande het definitieve collegebesluit te kunnen nemen en dat ook te gaan communiceren. En in dat besluit zult u de antwoorden vinden op de vragen die u daar stelt. Dus u zult op korte termijn daarin duidelijkheid krijgen. Het college spreekt haar waardering uit voor uw begrip daarover. De achterliggende gedachte is ongetwijfeld dat u ruimte wilt geven aan een zorgvuldige voorbereiding... waarin alle relevante feiten op tafel komen, zodat hier het publieke debat in alle rust kan plaatsvinden. En dat is wat het college ook onderstreept. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even rond. Iemand van de oudere partij, Zandvoort, heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen? Ja, voorzitter, mag ik? sorry. Nee, meneer, is even wachten. Ik ik microfoon iets naar u toe halen? ik heb behoefte aan een korte schorsing. Dat kan, bij deze. Hoe lang denkt u ongeveer nodig te hebben? 10 minuten, voorzitter. 10 minuten. Dan schors ik deze vergadering voor 10 minuten. Ja, en zoals jullie weten is de raadsvergadering 10 minuten geschorst. Door mijn uh, vertrouwde collega Quinten Brouwer. Is dat zojuist medegedeeld? Uh, ja, dat klopt. Ik heb het net uh, heel duidelijk gehoord. Klopt, telefoon. 10 minuutjes pauze. Pak een bakje koffie. Eet wat. En luister naar de voorbereiding voor zetten van Beachmasters van woensdag van 6 tot 8. Hier heb je Sun is Shining. Winter je vertellen. Uh, Expo en in Grasso. Kijk. Scheen de zon maar. Kunnen we die winterjas weer in de kast gooien? En lekker het strand op. En, uh, morgen om 12 uur in de uitzending, Sander Doudij. Hallo Sander, je bent er ook toevallig. Denk, ja, uh, heel toevallig ben ik er. Ik denk dat vragen we maar al of was wat, weet je. Wanneer hebben we dat gedaan? Nou, wat wil je weten? En, uh, waar ga je het morgen allemaal over hebben? Met uh, Imka? Nee, met Ingrid. Ah, het begint allemaal met de Ja, en Ruud natuurlijk. Niet begin, te vergeten, begin die niet, trouwens. Hey, uh, voor de duidelijkheid, wij staan nog steeds bij de raadsvergadering. En over een kleine vijf minuten gaan we weer verder met de raadsvergaderingen. Maar uh, Sander, waar ga je het morgen over hebben? Nou, wij hebben op school het project Breaking News. En ja. uh, daarbij gaan wij een uh, stille ramp uh, tot, uh, het, ja, tot het vertellen van de mensen eigenlijk. Oh. Dus wij zijn uh, verplicht eigenlijk om uh, ja, zo ver mogelijk uit te breiden. We hebben het heel toevallig morgen ook een stukje in uh, de Telegraaf staan. Zo, zo, aan zo, het zo, Je pak het wel serieus aan. Ja, we pakken het groots aan. Extra punten. Want uh, de winnaar krijgt een verzorgde avond op kosten van school. Kom even Kijk, niet uit mijn woorden. Maar niks uit. Hey, uh, dus we morgen of tussen 12 uur gaan we heel horen. Tussen 12 en 1. Ja, nou tussen 12 en half 1. Weet je wat, ik ben er ook. Gezellig. En we gaan het opnemen, maar dat is jouw wens. Hey. Ja, dat is mijn wens. Hé, hey, uh, nogmaals, we hebben nog een kleine vijf minuten te gaan. Iets minder ondertussen. Nee, want uh, een kleine vijf minuten zeg ik ook. Oké. Okay. Hey, uh, we hebben hier nog één nummertje, dat is... Uh, Take Me to Church. En ik naar uh, Sander mag zeggen van wie vandaag? José. Zeg je nou José? Hozé. Ik heb wel een zin in een Rosé hoor. hoor.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 Hey Ik denk dat het niet allemaal bij ons lukt, misschien lukt het bij Quinten. Wat, wat lukt bij uh, Jonas? Of bij Sander? Een beetje in de zomerstemming te komen, alvast. Ik ben verkouden. Ik heb het allemaal koud, altijd buiten. Ja, misschien even Kim. Misschien was Kim er vrolijk van. En die kijkt wel heel erg stom. Misschien was ze er vrolijk van Dan gaat ze lachen. Peepje Calvin ja. Harris met Summer. En nu staan we achter het raadschap aan. We beginnen. Heer yep. Tot zo. luister je onderaan naar de beste programma's van ZFM. Met om 12 uur tot 2 uur ZFM luncht. Met Ries Jansen en Ingrid Bol. En uh, natuurlijk uh, van 6 tot 8 ZFM Beachmasters. Met de enige echte, de one and only, Quinten Brouwer. En Jonas Parson. Ja, ja. En daarna gaan we over naar Soul en Disco van Willem Bruis, De Soul Train. En niet te vergeten hebben we daarna Eppervloed van... Uh, Charles Duif, zegt hij nou Duif? Hij zegt Duif. En... Uh, Je spreekt het toch ook uit als Duif? Ja, ja, Charles ja, ik doe maar. Dat is onder andere jouw woensdagprogramma... Programmering. Summer. En uh, niet te vergeten, woensdag 3 december. Of 3 februari, sorry. Zal ik even een update geven over hoe het met de waterstating staat? Is het. Uh, Jonas Parsons birthday bash. Met oh. DJ Lady Mix. Zo. Oh. Hey, uh, en ik hoor dat je 20 jaar een update uh, hebt. Want, uh, ja, dat klopt. Want de livestream doet het nog steeds niet. Doet hij het helemaal niet meer? Of, uh... Nou ja, hij is gepasseerd. Dus dat schiet op. Ja, ja dus uh, de 10 minuten duren langer dan verwacht. Ja, ik zou zeggen, laten we nog één nummertje draaien. En dan als de tijd is, gooi we hem er gewoon weer in. Hey, uh... ik zou zeggen, doe drie omhoog. Ja, die? Ja, nee, nee, dat is niet drie omhoog. Vanaf waar je mij op die ja. Ik zou hey, zeggen, dit is doe best wel die... een gouden ouwe. Want, uh, wat hebben we hier? Runaway. Van. Van Galantis. Ja, ja. En als ik dit hoor, moet ik een beetje denken in de serious request. Is dat zo? Ja. Ik heb het niet gevolgd, ik was in no Nee, dat was niet al dit jaar. Dat was alweer twee jaar geleden. Jezus, oh, toen het naar Harlem was. En dan was het springen. Nou, zullen we het nummer maar voor zichzelf? Wat? Ik wil niet oh, heel oh, loog oh, doen. Oh. Maar hoor hoor wat. Ik uh, hoor wij wat. zijn zo bij jullie terug. Bij deze hervatten we de raadsvergaderingen. Ik zeg... Tot zo. U was zo rumoerig, ik kwam er niet eens overheen. Daar ben ik niet gewend. Dat, meestal lukt me dat wel, maar uh, ik heropende de vergadering. En de VVD heeft een schorsing aangevraagd. En is dus in de gelegenheid om de schorsing toe te lichten. Ja, voorzitter, ik had uh, de beantwoording van het college gehoord en ik had even behoefte aan wat. Uh, Interne overleg. Oké, okay, dank u wel. Dan kijk ik even de fracties rond. Sociaal Zandvoort, heeft u aanvullende vragen? Uh, nee, voorzitter. Ik wou rustig op de business case. Want daar wordt ook verwoord uh, wat de bewoners ervan vinden. En ik kan nu wel wat gaan roepen, maar dat heeft allemaal nog geen zin. Hm. Kijk even naar de andere kant. CDA. Ja, ik maak dezelfde opmerking. Uh, zorgvuldige procedure. Wij gaan ervan uit... Dat die verder gevolgd gaat worden op dezelfde manier als dat die nu gevoerd is, zorgvuldig. En het kan natuurlijk altijd lastig zijn als je geen antwoord kunt geven op een moment. Maar helemaal niet zeggen, is ook weer lastig. Dus dat is altijd een dilemma geweest in de voorgaande periode. Maar ik ga ervan uit, het CDA gaat ervan uit dat er zorgvuldig geluisterd gaat worden. En daarna komt het debat met de Raad. En dan zien we dat wel, zoals het net door de heer Paap gezegd is. Dank u wel. Dank u wel. Gemeentebelangensantwoord. de heer Demmers. Um, ja, voorzitter. Nou, ik heb geen eenvoudige vraag. Uh, wel een standpunt over het geheel. Uh, punt 1 is dat wij het onverstandig vinden om uh, psychiatrische patiënten... en mensen met psychosociale problemen en statushouders op één terrein te doen. Um, wij vinden het ook een uh, probleem uh, op uh, wat middellange en lange termijn... als het gaat om... Uh, onderwijs, huisvesting, politie en gezondheidszorg... en hoeveel kosten we onze kant uitkomen. Wij hebben ook een probleem met het feit dat we in sociaal, maatschappelijke en financiële zin... Meneer Demmers, de, meneer de... Demmers, ja. ik krijg net een seintje dat u heel slecht te verstaan bent. maar oh. nou, Wij vinden het een, een probleem dat je op middellange en lange termijn... Uh, hoewel uh, de voorzitter zegt, het is niet langer dan twee jaar... ...de uh, sociaal-maatschappelijke en financiële consequenties niet kan overzien... ...omdat een groot gedeelte van de kosten op de gemeente afkomen. En dan heb ik het ook nog over 38.000 mensen... ...die dus uh, in de regio Zuid-Kennemerland uh, op een sociale woning uh, wachten... ...en dat de voorzitter, of uh, nu de portefeuillehouder dan... ...dat die zegt, dat maakt allemaal niks uit. Nou, wij vinden dat het wel wel wat uitmaakt, want we zitten namelijk in een, regio, een, huisvestings, een regionaal huisvestingsprogramma. En het volgende punt is dat, we, uh, dat de situatie zoals het college zich dat voorstelt... wij eigenlijk een overloopgebied zijn op die vijver uh, van uh, asielzoekers en vluchtelingen. En um, dat is veroorzaakt omdat Haarlemmermeer en, en Haarlem... zich niet aan de taakstelling hebben gehouden. Dus wij gaan Haarlem en Haarlemmermeer een beetje helpen... om geconcentreerd op die locatie 40 tot 80 mensen neer te zetten. Daar zijn wij dus tegen. Uh, iedere gemeente moet zijn eigen broek ophouden... en zij hebben niet voldaan aan de regels... En um, de regering ook niet, want die heeft er een paniekvoetbal van gemaakt. En begrijpen wij ook niet, zoals u meldt als, uh, als uh, portefeuillehouder of vervangend portefeuillehouder, dat u zegt, we gaan het zorgvuldig doen. En dat kunnen wij niet rijmen met, hoe komt dit nu allemaal, er is grote tijdsdruk. Zorgvuldigheid en grote tijdsdruk, dat gaat nou helemaal niet samen. En dan uh, vinden wij dat... Uh, zoals de zaken nu lopen, dat u wel informeert... en dat u ook met de belanghebbenden in de omgeving praat... maar door uh, voor de muziek uit te lopen en nu al uh, geld gaat uitgeven en besteden... dat u eigenlijk de belanghebbenden, maar ook de raad... min of meer buiten spel zet met als reden tijdsdruk... ...en paniekvoetbal en een beetje puinhoop in de uitvoering op nationaal niveau. T tot zover, voorzitter. Dank u wel. En dat was het dan ook, want u heeft slechts eenmaal... ...D66, mevrouw Van der Plas. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Um, hetgeen we tot nu toe hebben gehoord van het college en de manier waarop het uh, proces verloopt... ...geeft ons in ieder geval vertrouwen dat het college met een goed doordacht uh, besluit zal komen... Um, dus een eventueel besluit uh, wachten we dan uh, af en gaan dan indien nodig uh, graag in debat. Uh, we hadden nog even één vraag, want we begrijpen dat er dus een, um, een, base, een business case bij komt. En ik vroeg me af, wordt daarin ook meegenomen hoe we er eventueel voor kunnen zorgen dat die mensen uh, zo snel mogelijk uh, gaan integreren. Dus uh, misschien uh, op het gebied van werk, dagbesteding en dergelijke. Dank u wel. Oudere partijen. Voorzitter, mag ik wat zeggen tegen mevrouw van der Plas? Nee, meneer Demmers. Oh, jammer, jammer. geen debat hierover. O, oh, oh, jammer. Oh, ja. u, ik heb van tevoren gezegd, u heeft slechts eenmaal het woord. <coughs> per fractie. OPZ verwacht een zeer nauwkeurige beoordeling van het college van de bezwaren van de bewoners... en daarop ingaat en met oplossingen komt in de uitwerking. En we zien de uitwerking gaarne tegemoet. Dank u wel, meneer De Vries. Dan geef ik het woord aan de heer Hendricks. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ik moet u zeggen, na de beantwoording van het college had ik inderdaad even behoefte aan een schorsing. Omdat ik die antwoorden even uh, wat lastig vond om die te duiden. Want zoals ik in aanleiding van de interpretatie al schreef, we hebben behoefte aan meer duidelijkheid. En ik moet helaas constateren dat het college niet gelukt is om die duidelijkheid te geven. We hebben te maken met, met beantwoordingen die op punten uh, tegenstrijdig lijken. Als het college antwoordt, wij gaan onze taakstelling huisvesten en vervolgens staat, wordt er wel een getal als 40 daarbij genoemd. Volgens mij is onze taakstelling voor een half jaar 20 en niet in één keer 40. Dan verbaast het mij dat dat, uh, dat, dat zo allebei wordt genoemd. De noodzaak van die abrupte en geconcentreerde uh, taakstelling is mij nog steeds niet duidelijk geworden. Maar bovenal vind ik het jammer dat het college de laatste vijf vragen niet beantwoordt. Met, ja, ze gebruiken in feite die ontsnappingsclausule van... Uh, mogelijk is dat nog deel van het onderzoek. Voorzitter, ik vind het moeilijk om te geloven dat het college vrijdag een besluit wil nemen... en dat nu dit soort antwoorden, dat daar niet een huidige stand van zaken te geven is. Ik moet daarom constateren dat die beantwoording absoluut onvoldoende is. En ik vind dat erg jammer. Um, dus graag, voorzitter, zou ik het college nogmaals willen vragen om uit te leggen... hoe die getallen van 40 zich verhouden tot onze taakstelling van 20... En hoe het kan dat dit geen invloed heeft op onze uh, taakstelling. Immers, al die 40 mensen die daar gehuisvest worden hebben recht op prioriteit bij een sociale huurwoning. Dit zorgt automatisch voor dat, die, dat wij boven die taakstelling gaan huisvesten, lijkt mij. Bovendien mis ik ook het antwoord op de vraag... Uh, die ik heb gesteld bij vraag 9, die heeft u niet beantwoord... omdat u dat uh, nog onderdeel van de discussie vindt. Maar daarin vraag ik, is het college van Plan die Huisvesting zelf te beheren... of wordt het door, door andere partijen gedaan? En hoe verhoudt dit zich tot de taken van de gemeente? Volgens mij is huisvesting niet een taak van een gemeente. Dus zouden we dit helemaal niet moeten overwegen. Dit is een taak van bijvoorbeeld een uh, dekei. Dank u wel. Meneer Meijer, aan u het woord als laatste over dit onderwerp... Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, het college heeft ook uh, zitten worstelen... want de discussie wordt echt vrijdag gevoerd, hè, meneer Hendricks. En het college heeft toch echt geprobeerd de contour van uh, die discussie... met de randen te begrenzen en u te duiden. En daarin wel een aantal uh, richtingen al aangegeven. En een aantal onderdelen daarvan... daar hebben we nog niet vrijmoedig met elkaar over gesproken. En het is denk ik juist in het kader van zorgvuldige besluitvorming dat je dat goed borgt en dat, zo heb ik ook uw opmerking 10 gelezen... dat u zich dat ook realiseerde. Uh, dus dan kunt u teleurgesteld zijn, dat is uw goed recht... Uh, en dan mag u ook nog een oordeel over vellen, daar ga ik allemaal niet over... maar dat is wel op dit moment de situatie. Dus we hebben het spanningsveld opgezegd, zoveel mogelijk duidelijkheid al geven... in relatie tot het proces waar het zich in zit. Uh, u heeft een aantal concrete vragen. U zegt, we hebben een taakstelling voor 20, voor een half jaar... En u noemt 40. Ja, 2 keer 20, ik reken in jaren 1, 1 is 40. Zo simpel is het. <tie> um, en zo simpel willen we het ook in die zin houden. U zegt, heeft het dan geen effect op uh, de plaatsing? en de druk op de sociale woningmarkt. Nou, De gedachte is juist, dat heb ik u geprobeerd te duiden... maar dat moet in het debat ook nader worden met u van gedachten gewisseld... dat wij met woningbouwvereniging De Kei daarin over de in het loop van het jaar... daar juist mee de nuances kunnen vinden... zodat je juist gezinnen hier definitief plaatst. Dat is ook in het belang van Zandvoort. En dat je dus met andere plaatsen de andere capaciteit verdeelt. En dat lijkt een haalbare optie te worden. Maar dat is even de gedachtegang erachter. Zodat je ook niet meer plaatst dan je wettelijk verplicht bent. Want het college heeft zich denk ik terecht, zoals u ook zeggen, goed gerealiseerd... dat Zandvoort gewoon voldoet aan zijn taakstelling... en niet de kooltjes van anderen uit het vuur gaat halen. Het enige wat wij doen is een versnelling met als belang, maar daar kunnen we nog uitgebreid over debatteren of u dat ook vindt, om daarmee het eindresultaat te beïnvloeden. Um, er ligt nog een vraag van mevrouw Van der Plas. Het antwoord in de business case komt daar antwoord op. En dat wordt meegenomen. Um, heb ik nog andere vragen gekregen? Volgens mij niet, mevrouw de voorzitter, anders helpt u mij. Ik heb inderdaad ook geen andere vragen gekregen. Uh, meneer Hendricks heeft zijn zorgen uit over het beheer en de excuses, want daar stelde hij een vraag over... daar is nog geen besluit over genomen... maar de afweging die u heeft genoemd... is ook de afweging van het college. Dus het lijkt voor de hand te liggen... dat we proberen dat uit te besteden. Maar daar is geen besluit over genomen. Maar daar komt een antwoord op. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Dan acht ik dit onderwerp voldoende besproken... en Voorzitter, van mijn de het was er van de agenda gezegd... dat ik als interplant een slotwoord zou doen... Ik heb u tweemaal het woord gegeven en de beantwoording is daarna nog gekomen. Ik heb dit van tevoren zo aan u voorgelegd. En ik vind het heel vervelend dat u dan niet heeft begrepen hoe ik het voorstel bedoeld heb. Maar volgens mij heeft mijn fractievoorzitter het expliciet herhaald. Dat ik kijk, de ik, ik kijk even rond. Als de rest van de raad ermee akkoord gaat dat u als laatste het woord voert. Ja, voorzitter. Uh, ik ben op zichzelf wel voor dat mensen het woord voeren. Alleen, het reglement van orde is duidelijk. U heeft het uitgelegd. Hoe kun je wel aan de gang blijven? Uh, er wordt heel veel nee. gezegd hier. We wachten op het debat en u zult mijn debat horen en de heer Hendricks ook. En daar wachten wij dus volgens mij op conform het reglement van orde. Het gaat weer even fladderen, maar... U kunt ook gewoon toestemming geven om... om... Degene die de interpolatie heeft aangevraagd als laatste het woord te laten voeren, dat biedt het reglement ook nog. Voorzitter. Um, Mevrouw ik... Beuronson. Um, ik hoor mijn... Uh... De heer Kroonsberg van het CDA hiernaast me zeggen, link zeggen dat hij het genoeg allemaal vindt. Dat kan voor hem zo zijn, maar ik heb volgens mij toen u dat voorstel deed aan het begin van de vergadering, de volgorde aangeduid en ik heb gevraagd of wij als tweede, of voorstel gedaan dat wij na de tweede beantwoording voor het, van het college van de zijde van het college, het laatste woord zou zijn aan de interpellant. Volgens mij heeft daar niemand tegen, tegen gestemd. Dus ik wil toch vragen aan de gemeenteraad om dat verzoek Zoals ik dat heb neergelegd, om dat toch in te willen. Ik hoor aan alle kanten. De grootste de partij is antwoord. Vindt het prima om de heer Hendrik nog een keer aan het woord te laten? Dan is het, dan is het mijn onmissie, waarschijnlijk om, vanwege de onduidelijkheid. Maar het voorstel was eigenlijk de laatste beantwoording door het college. Maar aan u het woord. Dank voor deze meneer gelegenheid. Goed. Voorzitter, dank inderdaad voor deze gelegenheid. Ik zal er niet al te lang uh, gebruik van maken. Ik wil namelijk wederom een schorsing aanvragen... en deze keer omdat ik uh, een motie wil gaan dienen... en die moet ik even voorbereiden. Dank u wel. Mag ik dan een voorstel doen... dat ik dan de vergadering ook even wat langer schors... en daarna overgenomen kan worden door... of dat gaat nog niet? U heeft daarbij echt het college nog nodig. Hoe lang denkt u nodig te hebben... 10 minuten weer, uh, voorzitter. Wederom 10 minuten. Ik kijk even op mijn horloge. Want de klok is uh, iets verder weg. Ik stel voor uiterlijk om 5 voor weer bij elkaar te zijn. Dan schors ik deze vergadering. En je hoort het weer 10 minuten. Gratis. Ja, maar. Ik vind het niet een heel lekker nummer, maar laten we het maar doen. Hey, uh, dit is uh, Time of Our Lives. Van Pitbull en Nio. En uh, ja, we zijn nog steeds te horen. Live op zee, Ja, ik kan er ook iets anders van maken. Ik word eigenlijk al mijn bed te liggen, joh. Kunnen ze vluchtelingen niet gaan terugsturen? Oh, wacht, Sander heeft commentaar erop. Oei. Hij heeft ja, geen Samen, commentaar. Oh, geen commentaar. Jullie spotten met mijn privé. See uh, Een korte 7 minuten En uh, and we gaan we weer verder met de raadsvergadering van uh, woensdag uh, of dinsdag 26 yes we didn't go in first but i got i'm blessed was gonna be week so I worked my ass off, but I still This club, have me a good time Before my time is over Hey, let's get it now Spot. And I just wanna see that thing drop From the back to the front to the top You know me, I'm off in the cut Always like a squirrel, looking for a nut This is up for show, I'm not talking about luck I'm not talking about love, I'm talking about lust So let's get loose, have some fun Forget about bills in the first of the month It's my night, your night, our night Let's turn it up I knew my rent was gonna be late about a week ago I worked my ass off, but I still can't pay though is close.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 Gisteren naar Sweet Soda Pop, Fox Stevenson. Over. Uh, wat zei je? Een aantal minuten beginnen we weer. Over enkele minuten, seconden kunnen wij weer beginnen met de raadsvergaderingen. We zitten met z'n tweeën nu, de rest is verdwenen. Lekker rustig. Precies. We zijn uh, bij agenda punt 5. Nog steeds. Interpretatie VVD. Interpolatieverzoek heet dat, Jonas. Interpellatieverzoek. VVD, VVD over staatshouders. Precies. Daarna hebben we nog nummertjes 6 ingekomen, post. 7 verslag van de vergadering. En 8, de leukste vanavond. Afsluiting. <laughs> nou, en, ik uh, zou zeggen, laten we nog één nummertje doen. Wat do is it... uh, ik nog niet doen. Maar je hebben we voorraad. Ik ken dit nummer niet. Jawel, oh, dus je wint natuurlijk wel. Chap. Hé, eh. Nog eventjes. Hoop ik. Can you feel it? Wil jij meer weten over de vluchtelingen? Het Novo College houdt er een mooi project over Morgen tussen 12 euh, en half 1 Live op ZFM Een interview met Sander Daudij Ik hoor geluid. Ja, ja. Ik uh, weet in ieder geval dat het niet goed is. Hoor jij dat ook? Oh. Nou, nou, ik vind nu, het wel heel nu, nu heb je mij uitgezet. Maar ik zei, We zijn weer aan het laden. Oh, oh, oh. En? oh. Dames hey, uh, en heren. Deze is de raadsvergadering weer geopend. We zijn zo weer even terug. Dames en heren, ik wil u even mededelen dat de motie nog niet helemaal zo is als de wens is. Het moet nog ondertekend worden en inderdaad gekopieerd. Dus het duurt nog iets langer, deze schorsing. Maar het belletje doet het, alleen u hoort mij niet vanwege. Nee. Nou, ik moet dus zeggen, dit belletje is ook langzachter dan. En uh, volgens mij zijn we weer gestopt. Janus, uh, eet hey, snoepje. Maar, eh... Uh, ah. uh, nee, nee, de schorsing is nog wat langer, want ze zijn nog niet uit, hoorde ik net. Nee, ik hoorde het ook. Hé, hey, um, voor het geval dat jullie denken van, wat allemaal maar achter die radio. Hey, ja, hey, ja hey. dat klopt, want ik snap er de ballen van. Hé, hey, hey, even lief doen tegen Nee, ik jezelf, maar ik snap er niks van, dus ik, ik kan niet meepraten in deze nou, discussie. Wat je nu moet doen, Spotify openen, en dan zet je maar even een nummertje op. Major ja. Eddy, die zou ik opzetten. Dat is wel een goed nummer. Nee, moet ik me verzoeken. Daar, daar, nee, je gaat er echt al drie keer met je muis over. Twee naar boven. Die, ja, helemaal lekker. Nou, wat je nu krijgt: Imagine Daddy van Brandon Hart en Jonathan Mendelssohn. Een uh, verzoekplanje van Quinton Brouwer. Altijd. En uh, wil jij bij een radio-uitzending zitten van ons? Zet even een Beachmasters aan, gmail.com. Of stuur ons even een berichtje op Facebook. Ken ook. See you van Beatmaster's. En uh, wie weet, zit jij de 3 februari de birthday Bash. Wel bij. Live within Dit was Imaginary met onder andere Brennan Hart en uh, John, Jonathan Mendelssohn. Heeft hij morgen gezegd? Hey, uh, Altijd. Even over uh, de disco en soul music van. Concerts. Uh, oh, onze... nee, nee, die wel. we hey, uh, om. Uh, <laughs> dat brengt me helemaal uit mijn lijst. Van Willem Bruiste uh, wat op uh, ZFM fm is van 8 tot 10 op de woensdagavond. Het was eerst soul. En nu is het een uur sol. Het was eerst sol en nu is het een uur sol. Uh, het, het was eerst twee uur sol. En nu zit er ook lekker een uurtje disco bij. Oh, zwaar. Nou, gezellig. Het is nu de beste disco, funk. En sol. Alsnog. En er bleef oude tijden. Wil je een speciaal nummer worden? Verzoekjes insturen, mag altijd. En dat gaat natuurlijk via de pagina uh, ja. van Willem Bruist. Willem Bruist heeft er zoveel. Je mag uh, zoek op Zoek op Facebook op Willem Bruist. En je vindt hem wel. En je komt er vanzelf wel. Ik zou zeggen, laten we het nummer voor zichzelf spreken. Daarom. Hier heb je Lost Frequencies met reality.